de 30, het Shema. Als je het alleen bidt, zonder minjan, dan laat je het vooraf gaan aan el-milligne-imman. Als je het met elkaar bidt, mag je dat weglaten. Bedek, de hand, bedek met je rechterhand je ogen en zeg hardop. Shema, Yisrael, Adonai, Eloheinu. Adonai echad, en daarachteraan zachtjes Baruch Shem Kvot Malchuto Leolam Vaed.